Wij beginnen de zorgles 207 op de pagina Res Lamet Bet 232. en 30 Hassulam de rechterkolom de reichel 6. Wij waren begonnen de oud zijn uh, eigenlijk de uh, mama van de viertende, het veertiende uh, om Shabbat te houden, oftewel te waken over Shabbat, zoals je zegt. En om die te verbinden, om die, uh, deze dag van Shabbat te verbinden aan het heilig. En wat hier ons te wachten staat in, uh, verderop is iets voortreffelijks iets, wat uh, eigenlijk dingen die uh, verbluffend zijn, over de wijze waarop Hashem uh, de wereld heeft geschapen, en juist mm, verbonden, verbonden ook aan deze dag van Shabbat, toen hij ophield, klaar was met zijn scheppingswerk. Er blijft dus iets over wat, we zullen leren straks, wat um, bijzonder relevant is voor ons, ook onze voor onze bevattingen, over hoe dat zit in elkaar, dat that ook dat wij elke mens in zichzelf een stukje kwaad vindt De regel is dit: Pirouch. Shabbat, ole hazeiran pin le arihan Zeifen, we nukwa leabo olim le ishsud vizon de acht. We naran scheeradam. Olim imahem negen latsilut. sham or aha het is voortreffelijk, let op goed elk woord, probeer te leren wat hier zit, de essentie van, van, eigenlijk van het de schepping het scheppingsplan de scheppingsgedachte, uh, de realisatie van de schepping alles zit daar, en als we weten ervaren ook hoe dat in elkaar zit dan zullen we niet klagen over dingen die uh, gecorrigeerde dingen te worden, enzovoort. So Dan zullen so we zien, dat wat er in wat ons, hoe we in elkaar zitten, en bepaalde dingen zijn gewoon noodzakelijk voor ons, om uh, ons verheven doel te bereiken. En er zit niets verkeers daarin. Let op. Pirouche. De toelichting of uitleg. Uh, Kibayoma Shabbat, want op de dag van Shabbat steegt de naar de Arihan Pin. Zeven. We en de nukwa die steigt het op naar de Abu Van de Atsumut natuurlijk. En de al alle drie werelden, gescheiden werelden, brijai, tera, en steken stegen op, let op, naar jistot en zon van de wereld ze De regel 8 We nemen Zayim, En het bleek dus dat de naran van de mens, ja, van Adam, niet alleen van de, dus, de, de narandes, nefesh roach en de shama van de mens, stegen daarmee op, samen op, stegen samen op naar de atseloot, de regel negen, wij met kabrim shamorach gaya, en zij ontvangen daar het licht gaya, het licht, levend licht, het licht van het leven, Oliefichach, tin jij bepikudin had lenatra joma die elf de heinu, schuil ik als Hotsa basie jat malaah woogotza, at walif mershut, vershut, de legamri mea clipot. Alleen leishamer, shelo nigmo nigrom, Fertin Laklipot Koh Koch la gezor Asher vijftien hausem lacha bo gorem shuv. Lehit Arvoet, 16 Hakli bij Punt. Goed kijken wat die nieuw zegt. Niets is heiligs, niets is hoger dan wat we leren hier. Probeer het te ontvangen, probeer het niet alleen maar passief horen wat ik zeg, maar denken daaraan, werken daaraan, eh, opnemen in jezelf, zo so dieper, zo so diep mogelijk. Plaatsen in jezelf. Want daaruit halen we al onze redenen. Olifik en daarom, de regel 10: Jeus daarom zijn er twee voorschriften. Dus in dit voorschrift zitten twee voorschriften, twee sub-voorschriften. Gadlenatra yomad de Shapta, het ene is om te waken over de dag van Shabbat. En over de tweede zal je iets stukje verder ons vertellen, in de regel 16. Maar nu, eerst, het eerste sub, als het ware, ik noem het zo, sub-voorschrift, eh, is om te waken over de dag van Shabbat. Ja, ah, waken betekent, wat betekent waken? Waken betekent, Wanneer waakt men over iets, over, over iemand of voor iemand, wat, wat, wat, wat is dan waken? Waken betekent als er een gevaar kan zijn, als er uh, een indringer kan uh, verschijnen of zoiets so dergelijks. Dat is dan het woord waken. En niet zoals, het, uh, zoals, die, zoals dit... Uh, volk dat uh, dat zij dat uh, dat zij dat vertalen klassiek met, met uh, naleven, Shabbat naleven of zoiets, dergelijke onzin, hoe zij dat allemaal vertalen, omdat zij niets van de Kabbalah weten, niets weten van wat Hashem wil van de mens Natra Yoma Shabbat, waken betekent, betekent dus waken voor iemand, voor een zekere indringer. En wie is die indringer, mo mogelijke indringer? Dat is de Sitra Achra. En een mens die dan waakt, betekent dat die moet wakend dat de Sitra Achra niet indringt. Op een of andere manier, in de Shabbat. Niet in de Shabbat meegeslepen wordt. Of niet ingeslo ingeslopen wordt in de. Uh, in de Shabbat. En nu ga ik nou goed wat je zegt. Ons. De Haïnu dat wil zeggen. Waarom moet die mens dus waken over de Shabbat? Dat wil zeggen. dat mens. Zodat so de mens, mens zal niet. mag niet, dus niet. zal niet struikelen door het doen van een. van een. Uh, arbeid. en door het uit halen, uittrekken, weghalen, of wel verplaatsen, spullen, of wat dan ook, van één territorium naar een andere territorium, enzovoort. Dus allerlei werken, allerlei zowel 39 verboden werken, op Shabbat, als ook de, het uh, Overbrengen van iets maar uit een territorium van één territorium naar een andere territorium. Kia kharshe aulamot nifradu legamre meklipot. Let op, waarom is dat? Want nadat de wereld helemaal werden afgescheiden van de klipot, dat is dan op de op de dag van Shabbat, op het, wanneer het Shabbat bij het an-an van Shabbat. Door de het aruwte de l'eila, door de opwekking van boven. nu aan ons is letterlijk aan ons is om onze dag is om leeshamer om te waken schelonny grom dat wij niet waken, zo, op, dat wij niet eh, veroorzaken de, de klipoot, dat wij niet veroor, zullen veroorzaken dat de klipoot de kracht terug zullen krijgen. 14. taref, en zich eh, vermengen ze zich zullen vermengen op deze in deze dag, als lachabo, dat dat wie op die dag van Shabbat werk doet, uh, 15 in het midden, gorem shuf, dus die veroorzaakt weer, wat hopen die ons, die veroorzaakt wederom de vermenging van de klipoot met het heilige. 16. Dat is het eerste onderdeel van uh, dit voorschrift, of wij hey, scheiden die twee voorschriften. Eigenlijk zijn dat twee sub-voorschriften. Op Ikuda Bet hoe Lekker, zei huyoma bigdushe bigduiche, karaui. Daarinu, alleen die achtenten nu ge Shabbat, mamshikim orgaatsieluudlen ranschlanu neigetin. We hu orga khomani kra twintig kodesh. Vanumiet kadeshim Aryadu. Hey, kijk nou wat het betekent is, wat betekent heilig En hoe dat werkt, alles staat hier. Wat eh, anders kan je leren de Torah 50, 60, 70 jaar al je leven. En begrijpen ze dat niet. Begrijpen ze dat, weten ze niet, wat, gaat er, wat gebeurt er op de Shabbat? Op bed en het tweede voorschrift, ofwel... Het tweede subvoorschrift van, van dit uh, algemene veertiende voorschrift is le kasra yoma om dit, om deze dag aan te binden, letterlijk te verbinden met het Heilige. Karawi, naar behoren. Zeventien. De aino dat wil zeggen, al deed de Shabbat, dat wil zeggen, door. Het genot van de Shabbat. Mam Shechim atzilut. Trekt men het licht van de atzilut aan naar de naran vsellan, naar onze naran, naar onze nefesh roch, ne shamati in onze. 19. Wora wo atzilut, wora wo Chokma. En het licht van de atzilut, dat is het licht Chokma. Welke licht, heet codes? Heilig? Twintig, twintig. met mitkade, al je door en wij worden geheiligd door, daardoor, daardoor, letterlijk. En wij weten, wij, en wij worden daardoor geheiligd. Duidelijk wat dit gebeurt er op Shabbat. Toestand van Shabbat. Duidelijk, het is niet. Uh, Per se, Shabbat, kalenda, kalenderdag. Deid? Het is altijd natuurlijk bestaat er een algemene, algemene, algemene, in het algemene opzicht Shabbat en in het bijzondere opzicht van Shabbat. Ik kan mezelf Shabbat maken wanneer ik wil. Wanneer ik behoefte eraan heb, kan ik Shabbat maken. Deid? En dan verkrijg ik al deze mogelijkheden. Ik, een mens, bepaalt wanneer Shabbat is. Dat is ook wat Yeshua zei. De mens, de zoon, de zoon des mensen, de zoon van de mens, de, de, de zoon van de mensen. De zoon van de mensen is de heer over Shabbat. En niet Shabbat is de heer over mens. Nooit kan Shabbat heersen uh, uh, over de mens. Want de mens is het innerlijke ziel en mensen zijn innerlijke gedeelte van de werelden. Shabbat is, is een toestand van de wereld. Hij heeft niet, het is niet een uitwendig gedeelte van de schepping. Wie is dan in, in innerlijke? de innerlijke mens? De ziel van de mens, de mens is de inwendige, het inwendige van de wereld. Wie is belangrijker, een mens of Shabbat natuurlijk is een mens. De mens moet heersen over de Shabbat. De mens moet wel maken Shabbat, doen Shabbat, en niet comedie maken zoals so ze dat doen, dat zij Shabbat maken zo, so, uh, Shabbat dat het, dat het, de mens is dan als het ware, niets is voor Shabbat, dat is, dat is dan, uh, allemaal comedie. Uh, omdat zij begrijpen niet, omdat zij de zoger niet leren. 21. We zesken, Omer. Lenatra, Joma, de Shapta, we we en dat is wat hij zooger zegt, l'latra yomash de Shapta om de dag van shabbat, om over de dag van shabbat te waken. Enzovoort. Perush. 22. Kol. Atir god. Wam la god. ba'avod, Baavododod. 23. Ova Im Hasitra Akra. Amafredi Motanu 24 miljard dabek Boy barak. Ey, kijk nou wat hij zegt. Kijk nou wat hij zegt ons. Goed opletten wat die ons zegt. Elk woord is belangrijker. Nergens kan je het horen. Nergens. Let op. Pirush. Koolatier God, alle beslommeringen, alle drukte, waarom en alle arbeid, alle, dwer, alle werken, remusimbehafodot, die, eh, die dus, eh, waarnaar verwezen wordt in de werken die, ver, die nog een keer alle beslommeringen, alle drukte en alle, al het werk die zinspelen op de werken en de oorlog het oorlog voeren met de citra agra. 23 die welke werken, welke beslommeringen, drukten, drukten, die ons eh, scheiden, 24, van het aanhechten aan de gezegende. Goed opletten elke woord wat je ons vertelt, niet zoals wat je geleerd hebt, aangeleerd hebt, met een, met een, met een met moedermelk, dat het werk, die maakt mens uh, uh, vrij, of die um, in de zin van de, het werk, verijdelt de mens, um, uh, geeft hem status en allerlei andere dingen, dat werk is goed. Kijk nou wat hier in Nederland probeert men dan, 24 uur economie enzovoort. Kijk nou wat we leren hier alle werken en eh, die beslommeringen en welke werk is geen beslommering en drukte, die dus eh, eigenlijk scheiden de mens van het heilige. Natuurlijk moet een klein beetje wel gedaan worden, alleen maar in de mate dat dit, dat dit mm, het blik naar blik, blik naar Hashem niet verduisteren. Alleen wat strikt noodzakelijk is. Maar het meeste wat werk wat een mens doet is in beslommeringen, drukte, spanningen, onnodige dingen. Te veel. Alleen maar werken, werken, werken. Wie geniet nou in dit land bijvoorbeeld hier in Nederland? We zitten hier, daarom praat ik hier voor Nederland. Wie geniet van zijn werk hier? Ik weet wat ik zeg. Ik was zakenman, ik weet wat ik, wat ik zeg. Wie geniet van het werk hier? Denk je dat rijken genieten hier van het werk? Nee. Zij sparen, sparen, sparen. En maar ze eten een balletje gehakt. Uh, werk, werk, werk. Ze zitten in een mooie, mooie, vier, mooie, vier, tussen de vier muren. En mooierigens op een uh, landhuis of een office, een prachtige office, maar is het leven. En dan voordat ze weten, sinds worden ze ge geveld door de kanker, door allerlei andere ziekten, of dementie enzovoort, is dat leven. Weet men hier wat het leven is. Werk, werk, werk, werk en niets anders. En al dat werk wat men zich suggereert, en suggereert ook aan anderen dat het iets ijdel is, dat is allemaal wordt gesuggereerd juist door de citra agra. De citra agra die, die uh, suggereert al die dingen aan de mens om verder te werken, ga verder werken, ga nog meer uh, werken aan die mobieltjes, aan dit, aan dat, aan dat, aan wat het, al, wat het ook mag zijn En dan komen de kleppen in het hart, allerlei verschrikkingen, wat er ook is, ik, ik heb het meegemaakt, ik heb het allemaal gezien, uh, mensen die carrière hebben gemaakt en toch niets op hun orkest hadden, niets, gezondheid verloren hadden, uh, gezin uit elkaar, of allerlei andere ellende die meegemaakt hadden, omdat werk, ze, ze plaatsten werk uh, bovenaan de lijst, aan de ranglijst van prioriteiten. En kijk dan nou wat je zegt ons, dat die werken die ons scheiden van... Het aanhechten, zich aanhechten aan het, uh, de gezegende, aan het eeuwige leven. 24. En nu goed kijken verder wat je zegt ons. We zijn klaar. Shabaatar it 25. Tirguta taman it sitra achra. En dat is een. Eigenlijk moet het zijn het. Uh, hoe kan ik het zeggen, uh, de logo, oftewel, de leuze, het leuze, oftewel, hoe zeg ik dat, uh, de, de levensspreuk van ieder die wiens leven is hem waard. Let op. We zeggen klaar, dat is het principe. En dat is genomen uit de taalmoed. Je <tos> baat het de id, dat op een plaats waar beslommeringen zijn, drukte, beslommeringen. Taman id Sitra Achra, daar is Sitra Achra. Kijk nou hoe geweldig, hoe is het makkelijker nu te herkennen, te vinden, de Sitra Achra. Daar waar de drukte is, daar is de achra. Dus daar moet je wel alert op zijn. Moet je, ah, heb je drukte? Of jij, of je zit wel ergens daar in de office, in het office, in het bedrijf, waar dan ook. Jij bent euh, uh, actief ergens. Jij ziet de drukte, beslommeringen. Uh, dan weet dat daar Zit de citra agra. De citra agra willen mensen haasten, doen haasten. Doen eh, eh, druk, druk zich maken over dit of dat. Wat, wat had ons Jezus ge, gezegd? Waarom moet je druk, de, druk over iets maken? kan je, de, de, de haren van, van een mens zijn al geteld. Dat betekent, alles is, uh, er bestaat een eeuwige ritme en daarin moet je uh, leven. Zelfs op je werk, zelfs op alle dingen wat je hebt, ook als je nastreeft dingen in dit leven, in het materiële, ook dan moeten ze niet een uh, vorm van tirga zijn, ter in het Aramees, dat is het eerste woord in de regel, 25, moet geen drukte zijn, geen beslommeringen zijn, duidelijk. Als iemand bijvoorbeeld, goed, goed opletten wat ik zeg, wat ik probeer te zeggen, als, als je bijvoorbeeld kabbalen leert, dan, en jij je doet het zo, dan voel je wel dat je druk daarover, druk bent, veel drukte hebt van binnen, enzovoort, dan is het, betekent ook dat je eh, de citra agra leert mee. Of dat je leert op aandringen van de citra, citra agra. Nee, ook dat het leren, dat, steeds, dat steeds, zeggen we altijd, steeds regelmatig, eh, brengt het jullie onder, onder aandacht. Eerst breng je jezelf in de Sfeer van het, uh, sereniteit, voorbereid in jezelf, voordat je die gaat leren. En niet kom je thuis en direct uh, even, uh, hapje nemen, hapje nemen, dan ga ik iets leren. Leren alleen maar dan, constructief is ook leren van kabalen, wanneer je geen tierge heeft. Wanneer je van binnen geen drukte heeft. duidelijk alleen dan krijg je uh, wordt het opbouwend dan, alleen dan is het, het um, de hemelse mannen die jij dan ontvangt alleen dan is het het, vo het voedsel voor je ziel Deilig. stel dat je dat je iets wil doen uh, bijvoorbeeld iemand doet uh, vertaalwerk ja Dan, of, als je zeg als voorbeeld, en jij zegt, nou, oh, ik moet het verder, ik, ik, ik moet dit, ik moet, ik moet, ik moet, ik, ik moet, oh, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, ik ik moet, dan is het, uh, dan betekent het, dat dat uh, jij doet een heel werk, maar dan uh, geïnspireerd door de citra, Ach. Wat betekent dat? Dan, die drukte die jij beleeft, jij doet aan de ene kant goede dingen, dat je goed denkt, dat jij dit vertaalt, maar aan de andere kant, het belangrijkste is jouw eigen geestelijke werk. Ja, niet een verspreiding van de kabalen. Dat is ook belangrijk om dan bijvoorbeeld, eh, om die lessen eh, op te maken. Ik zeg het even, we hebben niet veel mensen die dat wel doen. Maar goed, maar ik mik niet op iemand eh, persoonlijk. Maar dan altijd opletten dat jij weet goed doet, bij het goede, ding wat je gaat doen, dat jij weet wie jou ertoe aanspoort. En dat kan Citra Achra dan erg lekker aan uh, jou aansporen. En wat, wat betekent dat? Dat jij, uh, jij doet het werk, dat werk op zichzelf is dan uh, vertaling. Uh, kan goed zijn. Maar voor jouw geestelijk werk zelf, voor jouw persoonlijk geestelijk werk, dan de vruchten daarvan ontvangt, gaan naar de citra ach. Daar gaat het om. Eindelijk. Omdat hij zegt ons hier, in einduin, Shabbat, Tarde, Taman, It, Sitra ach. Is in het Aramees. Op de plaats. Daar waar de tjergoede is, waar de beslommeringen, drukte is, zorgen, daar is zeker sitra agra sit. 25 Na de punt. Kjarideja 26. Waat je aan u mevarrerim aani tsutsin akadishin zeyfenen twintach aamuvlaien tocha sitra achra. Shekol bierur u nifhan zahhten twintach lemlacha myyuchedet. She nasu kol abrohrim aelu. aeilu nechenen twintach. Ale deya maacil atsmo. Шем колям лаход 30 шил хаборей барахам увай амувайим ба шешэт еймей бриши 31 у хашерник бару коля берурим гулам нивхан шем твоен дертах ништо хло ништо хлолу бау аэта zo goed, jomem nog ha, Shari, kala, amla, ha, we 1,34, oude maletakin. Maar natuurlijk is het zo dat het, de Hashem heeft, de schepper heeft, de schepping gemaakt in zes dagen. Zes dagen heeft hij gewerkt, ja werk gedaan. En op de zevende rustte hij. Dat is wat uh, ook aan uh, ons is... Uh, ...te doen... ...zes dagen werken wij met... ...aan de citra agra... ...zes dagen werken wij... ...in onze... ...in alle opzichten wat wij doen... ...hier, wij moeten... Uh, ...een baan hebben of iets... Uh, ...iets om kosten te verdienen... ...ook dat is nodig... Deidig. ...het is niet dat het iets verkeerd is... ...dat het ons... Uh, uh, weerhoudt om ons aanhechten aan Hashem, dat is uh, iets wat uh, waaraan we, we moeten ook werken. Uh, we moeten overwinnen dat. Wat strikt noodzakelijk, moeten wij we wel doen. Maar wanneer wij ook door de week moeten wij werken natuurlijk, aan de citra achra. Al die werken moeten we doen. Eh, en tegelijkertijd natuurlijk overwinnen we de citra. -age. Kijk, eh, ochtends moet je naar, je naar je werk gaan. Ja, waar je ook werkt. Je moet het overwinnen. Ja, de wekker de, de, gaat klinkelen en je moet opstaan. Je moet wel zin hebben, of zin of niet, je moet opstaan. Ook, ook, ook dat is overwinning. En, en, en oh, jij doet het niet rishma, je doet het wel om, om geld te verdienen, jij doet er niet toe. Maar op deze manier word je gedwongen, als het ware, of dwing je jezelf om jouw natuur te overwinnen. Zo ook andere dingen die, die de mens doet gedurende zes dagen van de week. Des, Wekelijkse dagen dat is overwinningen boeken, door werken, door oorlog te voeren met de zitten, Agra. En er, de, ook daar zitten ook wel de zekere beslommeringen, een drukte die wij die wij maken, en, en uh, dan moeten we natuurlijk zien welke drukte is. Uh, overbodige drukte, uh, overtollige dru drukte, en welke drukte is wel, uh, wel structureel iets wat noodzakelijk is om de Sitra Agra door de week te overwinnen, maar tegen de dag van Shabbat, dan moeten we klaar zijn. Met al het werken, geen beslommeringen te doen, geen druk te maken, want dan uh, trekken we ook dit citra-acher eraan. eraan. Kijk nou wat je zegt. wat hier want door de oorlogen en drukte, Anomariem, Anitsuitsin, maken we Beroer, uitzoekingen doen we van de hele vonken, 27. Houden toch bij iemand die opgeslorpt zijn binnen de sitra achra. Schakel beroer beroer dat waarbij dus elke beroer, elke uitzoeking wordt geacht als let op als een, een, een specifiek, specifieke arbeid. Specifiek soort arbeid, 28. Schemadhilana, Sokolabirrima, Ilo, dat waarbij dus dat eerst al deze uitzoekingen gedaan zijn door de schepper zelf. Ja, die zes dagen van de schepping. Schemkolam, Lahot, dat zijn dat dat alle werken zijn. Van de schepper gezegend tussen de regel 30. Hamoayim die gebracht zijn uh, in, dus in de zes dagen van de schepping. Ja, van de, van de scheppingsdaad. Dat is wat Hashem heeft gedaan. Goed opletten. Dat is in de zes dagen van het werk van wat Hashem heeft gedaan. 31, ucha, Shernik, Maroe, Kore, Birurim, Kulam, en toen alle uitzoekingen allemaal werden voltooid, Nifgaan wordt geacht, Schehem 32, Nishtachwalou, dat zij samengevoegd werden, aan elkaar samengevoegd werden. Obau alta en kwamen tot hun uiteindelijke Waar Was dit Kadesha-Sabbat, en dan wordt Shabbat geheiligd? Welke Shabbat, de regel 33, is de dag van rust? Sharei kalam lacha, want het werk is opgehouden, beëindigd in En er is niets meer om te corrigeren. Dat is, dat is wat we, Shabbat, wat we vieren. Dat Hashem, de, de kant, de, ta, de taak van Hashem is volbracht in die zes dagen. En uh, niets meer te corrigeren. Goed kijken, goed kijken wat die verder ons nu vertelt. We hebben ze en begrijpen dat goed. лахен 35 סוד יום דינקה mm -hmm. לינקער קולום די יאשט ליי אשבת שו הוא יום מנוחה לכולה ולמות תוי קיבחהול שבת חוזרת ובאת השלימות 4 געינו nei די רגל 3 בשבת ברש ברשיט יום Amnucha vier. Dainu shenifrado kolaklipot vnit ka'u betahuma araba vijf. Waarom moedolim laat silud? Shaghusod hayichud Hagamur. Dus, nu goed kijken wat hij bedoelt nu van Shabbat, Shabbat van Hashem. Dus wat wat is dat nou Shabbat concept van Shabbat? Van elke week. Eén dag rust. Let op. En de rechterkolom, de laatste regel 35. Lachen, daarom, Sot Yom Shabbat, de essentie, de het geheim van de dag van Shabbat is Jom Hamnucha, de dag van rust, Legola olamot, voor alle werelden. Regel 2 die Shabbat u Want, let op, op elke Shabbat keert terug en komt deze volledigheid, volmaaktheid, de regel 3. Die er was op de eerste Shabbat. Ja, op de eerste Shabbat van de schepping. Basot Yomam Nucha, zoals in de essentie van de dag van rust. De regel 4. De Eino dat wil zeggen. als je vrede klipoot. Dat wil zeggen. Dat toen ook. Ja op de dag van Shabbat. Op de eerste Shabbat ook. Dat alle klipoot werden uh, afgescheiden. En ingezonken. Verzonken. Ingezonken in de Tehumaraba. In het in grote afgrond. De reichel vijf. Wa ulamot olien le'atzilut. En de vereldens teichen op naar atseldu. Nar de atzilut. Sho sot aijikot gamor da datat is de folediche eenheid. De reichel says na de punt. U zerkim anu legamshik ktusha zo. Ve Niemand schahlan, al dee bet, apikudin, zakira, Ushmira En nu goed kijken. En wij dienen deze heiligheid aan te trekken. We hu en die wordt aan ons, die wordt naar ons, door ons aangetrokken. Door twee voorschriften: zakira het herinneren, herinneren, herinneren de dag van Shabbat, Ushmira en waken over de dag van Shabbat. Wij gaan naar boven, naar de regel 4 van de tekst van de Zorger. Ot Ramach, ot 248 zeer bij goed bekend klinkende Gematria Ramach Evarim 248 volmaakte uh, organen en ook deze oot is, is deze oot is absoluut uh, voortreffelijk wat hier we gaan horen is eh uh, nergens anders te, te horen. Alleen de beste, de grootste, diepste geheimen zitten die hier. Kiewande het kadees joma, ijsteer bria de roochen. Omdat de dag werd geheiligd dat op wat je zegt ons. Dat is absoluut iets wat wij niet, nog niet hebben geleerd. Ik weet wat je zegt. Aangezien de dag werd gehe geheiligd werd, Nishara euh, blijft, blijven, blijft, euh, de euh, schepping euh, sch van de, van de geesten, blijven, dus dat blijven de geesten, uh, over scheloniewrale hem goef. Let op. Bleven er geesten over bij wie geen lichaam werd geschapen. En nu erg belangrijk om nu dat even te horen wat je nu ons nu vertelt. Dus de Shabbat is, begint Shabbat en er bleven nog over uh, Zielen, of de, niet zielen, eh, geen zielen, eh, geesten, die niet ingebed zijn in het lichaam. Want alles heeft een lichaam hier in deze wereld. Maar er bleven nog eh, geesten die zonder lichaam, waar, voor wie geen lichaam nog werd geschapen. En natuurlijk is het vreemd om dat te horen. Rechel 5 na de punt. Wehilo, hawe ya Brihule kutschabri hule aakwak lek de scha lekatscha joma. Adde de iedbaron gof in lehane ruchir. En de zoger natuurlijk vraagt zich afvraagt. vracht. die vracht zich af. En had dan. Uh, de heilige is hij hey, niet geweten. Om dat niet geweten, om uh, te vertragen het heilige van de dag. Totdat die, totdat lichamen zullen, totdat lichamen zouden worden geschapen voor deze eh, geesten. Deel. Dus de zogger zich afvraagt, uh, uh, uh, Kadoz wist toch wel dat het uh, er waren dus zielen, of, no, sorry, geesten die zonder lichaam waren, dan kon je dat wel een beetje wachten met het uh, heilige van de dag, de zevende dag, om geen werk te doen, om te stoppen met het werken. En eerst zou hij zijn karwei afmaken om lichamen aan die geesten te scheppen. Waarom heb je dat zo niet gedaan? De volgende pagina. Ralag 233, de eerste regel. Naar de, na de eerste punt. Ela, ilana de da, tovara, it ar, ha, hu, sitra, dera. En die antwoord de zogere zelf, maar de boom van de kennis van goed en kwaad, de regel derdje. Of zeg ik eh, de, eh, verder, die was de dus boom van eh, kennis van goed en kwaad, uh, was uh, opgewekt door de andere kant van het kwaad, door, door, door de Sitra-Agra. De regel 2, le takva, bealma, weet pas, kameruchin bekame zee, zainin, le takva, bealma, begoofin. En die wilden uh, overwinnen in de wereld, zich sterker, sterk maken in de wereld, beheersen of, over de wereld, En vele geesten, die werden eh, gescheiden. Ze hebben zich afgescheiden, re, hebben zich afgescheiden in vele, met vele wapens, om eh, zich sterk te maken, en zich in te bedden in de lichamen in de wereld. Welke wapens zijn dat? Die wapens natuurlijk de vernietigende krachten in de wereld. Dat zijn die, die wapens. Maar hoe dat komt, dat het, dat het Asham heeft het toegelaten en... Op deze manier zien wij dat er kwaad uh, was inge. Uh, uh, kwam te wonen in het binnenste van de mens. Natuurlijk dat het uh, op de zesde dag erin nog voor het vallen van de Shabbat is, nog uh, Adam heeft gezondigd natuurlijk aan de boom, de aan de boom van, van uh, kennis van goed en kwaad. Maar laten we dat even hem uh, ons verder vertellen. Het is een van de meest in, de intiemste uh, onderwerpen van uh, de zoger. Let op. Um, we keren terug naar onze oorspronkelijke pagina. bed. Ha Sulam de de linker kolom derhiel 8 De referentie van de Otera Mach 248 Gewanted Kadesh Yo de Yom wychule Kevan 9 de Shnit Kadesh Yom ni schlo Nivra Lahem de gof. Aangezien de dag werd geheiligt, ja, de zevende dag van de schepping, scheping, nisharabriyet äh, bleven de geesten, een aantal geesten, die voor wie geen lichaam werd geschapen. De recheltien naar de punt schoel. Wie kloot hij je Elef Akoosh Borugu elfla kev? Mijle kadesa jom. Achtje ivrau Leotam aruhot. En de zoger vraagt, Shael vraagt, wie kloot En ja, zo'n rhetorische vraag. Maar zou, maar had Akoosh Borugu dan niet geweten om dat en om dan? De dag te vertragen te, met het Heilige. Om de dag te vertragen, het Heilige van de dag van Shabbat. Om dat te vertragen. Aatshivro, totdat de lichamen voor die geesten geschapen zullen worden. De regel 12. Na de Umishiv Ela Ella eet zadat overa. Dertien aayam orerereta ara. Ubikesh bikes, Lid gaberbaulam echter. Zegt hij, maar de boom van kennis van goed en kwaad de kwade kant op, oftewel de sitra achra, op de kersleid de Olam, en die sitra achra, let op wat hij zegt ons, probeerde, wenste, die wereld te overwinnen, zich te versterken, en te overwinningen te boeken. Punt 14. u harberu beharbe, Ne vijftien knij zijn, liet gezegd, liet labesh, Bagufimola, En we scheiden zich af, en kwamen uit, vele, let op, vele geesten, met vele wapens, oftewel de vernietigende krachten, liet ages om aan te grepen, en zich in te bedden, liet labesh, in de lichamen, in lichamen, in de wereld. Natuurlijk, de mensen waren er, ja, waren er. Dus, uh, Adam, Adam en Gawah waren, waren er. Dan, uh, de... waren dus ook nog uh, de geesten. We zullen dan zien verder. Het is een zeer, zeer, zeer fijn onderwerp. Om daarover nog even... Ik wacht dan even dan tot de volgende les. Dan gaan we dat eh, het, meest, het, het, het, meest, het meest intieme onderwerp eh, behandelen. Te kijken hoe dat in elkaar zit. Want daar zit dat kwaad. Kwam dan doordat de zonde aan de boom. Aan het eten ja, van de boom. Van uh, kennis van goed en kwaad. En daardoor uh, alle, alle de, deze, de, al die ellende kwam de wereld binnen. En daardoor ook dan die ook die, die geesten die uh, zond die geesten dat het onder dat fenomeen van die geesten die waren geen lichamen. Voor geschapen.